Dennis Federatie Philadelphia, Connors. Hallo Connors. Smith hier, Londen. Alles oké okay bij jou? Nee, alles niet oké. Okay. Wat dan? Waar blijft je belofte? Hoezo? Phil Brent. Waar blijft Phil Brent? Is die hier nog niet? Is die hier nog niet. Man, anders zou ik het je toch niet vragen? Kalm Connors, kalm. Je hebt makkelijk letsen. Zonder Brent kon er geen hond langs de toernooi kijken. Dat kost ons tonnen. Geen paniek, Connors, geen paniek. Hij is hier op tijd van hier zo vertrokken. Met zijn eigen toestel. Niemand goed. heeft hem nog op Kennedy Airport gezien. Niet? Dan moeten we aan de hand zijn konners. Snugger. Opmerkelijk snugger. Smith. Passagiers voor PNM vlucht 803 met bestemming New York wordt verzocht zich naar uitgang 12 te begeven. Herhaling. Passagiers voor PNM vlucht 803 met bestemming New York wordt verzocht Net zich uiteen, naar uitgang 12 te begeven. Ik ben Warafeje. Er is een plaats voor me gereserveerd in dit toestel. Via met een F, mevrouw? Ja, Via. F-I-Y-T. Warafeje. Uh, sorry, mevrouw, ik heb uw naam niet op mijn lijst. Dat moet dan een fout zijn, er is voor mij gereserveerd. Niet voor deze vlucht. Het spijt me, mevrouw. Toerich. Zo is ook altijd wat met jullie maatschappij. Dan maar niet gereserveerd. Mag ik uw ticket, mevrouw? Alsjeblieft. U heeft een open ticket, mevrouw. Nou, en... U had voor deze vlucht moeten boeken. Oh, nou, vult u dan maar even in. Dat kan dus niet, omdat dit toestel volgeboekt is. Sorry. Mag ik uw ticket, meneer? Ja, alsjeblieft. Ben ik erg laat. In ieder geval de laatste. Zo, alstublieft. Ja, Goeie dank reis. Dank u wel. Wanneer vertrekt het volgende toestel naar New York? Momentje. Om half zeven. Vanavond? Niet eerder. Er is geen andere mogelijkheid. De volgende M vlucht is om half zeven. Hoe oh, vervelend is dat om het zacht uit te drukken. Ik raad u aan zo snel mogelijk voor die vlucht te boeken, en anders... Waar moet ik dat doen? Aan de M balie midden in de vertrekhal. U kunt uitstekend eten in het restaurant daarboven. Ik zal checken waarom er niet voor u gereserveerd is... Mocht dat onze fout blijken te zijn, dan vergoeden wij u gaarne de extra kosten. Dat lijkt mij ook niet meer dan redelijk. Pardon, is deze plaats onbezet? Uh, ja. Mag ik dan zo vrij zijn? Uh, vanzelfsprekend. zo nou. spreken. Uh, Geeft u mij die camera hier. Oh, die, die kan niet veilig liggen hoor. Duur toestel. Een amateur dingetje, u bent beroeps? Ja. Mode? Journalisten. Ah, interessant loop. Soms. Sorry, als te bicht mevrouw smakelijk eten. Ah, dank u. Wat kan ik voor u doen, meneer? Uh, geef u mij maar een uh, portie van hetzelfde. Wat gebracht. Dat is toch allemaal één pot nat. Huh? Wat u? Dat eten hier. Oh. De Engelsen kunnen niet koken. Nee, geef mij de Franse keuken maar hm. Per pernootje... Dozijntje escargot's, dan een château brillant, presque bleu, s'il vous plaît. Daarbij dan een flesje château du l'eau. Levensgenieter, hè? Waarom niet? Uh, laat uw eten niet koud worden, want het is het helemaal niet meer om door de keel te krijgen. Ja, ik heb nu alle tijd. Moeilijkheden? Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier gaat eten als hij daar niet uh, toe gedwongen wordt. Er is wat misgelopen met mijn reservering. Oh. Dan moet ik op de volgende vlucht wachten. En wanneer gaat hij? Op zeven. Naar? Nee? New York. Oh, dat treft. Ik ja. ook. Ik bedoel, ik moet ook naar New York. Ook met de Pan Am om half zeven? Uh, nee, eerder. Kan dat dan? Ze zeiden bij de Pan Am dat half zeven de eerste mogelijkheid was. Uh, sorry, ik heb me nog helemaal niet aan u voorgesteld. Uh, Brent is mijn naam. Phil Brent. Phil Brent? Naar New York? Om aan de overkant tennis te spelen? Klopt. <lacht> ja, wat is daar zo komisch aan? Moira <lacht> je kan zeggen. Ja. Waarom lacht u? Journalisten Met de opdracht het jaarlijkse tennistoernooi in Philadelphia te verslaan. Ja, daar moet ik naartoe, ja. En met de zeer speciale opdracht een exclusief interview te versieren ja, ja, ja. met de grote ster Duhl-Brand. Ah. Het feit dat ik u niet direct herkend, dat kunt u afleiden hoeveel ik van tennis af weet. Nou, u bent tenminste eerlijk. Waarom geven ze u zo'n opdracht dan? Dat moet u mijn baas vragen. Misschien omdat ik andere verhalen schrijf dan anderen. Misschien omdat het verslaan van zo'n tennistoernooi niet zoveel voorkennis vraagt... als je je meer op de randgebeurtenissen, op de sfeer, de entourage richt... dan hmm. op de sport zelf, op de techniek of de tactiek. Ja, ja, ja, ja, ja, de mens in de sport. Zoiets, ja. Jij zei dat je... Ik mag toch wel je tegen je zeggen, dat is toch gebruikelijk in de sport, ik. Ja, Natuurlijk, als ik je tegen jou mag zeggen. Je zei dat je niet met die vlucht van half zeven gaat, maar eerder... Welke vlucht is dat? Misschien kan ik dan nog overboeken. <laughs> dan heb ik uren de tijd en de gelegenheid... de mens achter de tenniskampioen Phil Brandt te bestuderen. Weet je wat? Ja? Vertel Penna maar dat, dat ze hun ticket kunnen houden. Maar op welke vlucht moet ik dan boeken? Ik ga met mijn eigen vliegtuig. Zo, zo. En ik bied je een lift aan. hoe groot is dat toestel? Ik bedoel... We moeten nog een brede vijf op. Nou, maak je geen zorgen. Het is niet de eerste keer dat ik naar de overkant ga. Je geniet, hè? Ja. Uh -uh. Dit is wel even iets anders dan in zo'n lijnjet. ja. Ja, het geeft mij ook nog altijd een machtig gevoel, zo van, van de lucht, de hemel. Alles is van mij. Hm. Kun je je nu voorstellen hoe Lindbergh zich gevoeld moet hebben? <laughs> Minder safe dan wij, denk ik. Hé, <laughs> hey. niet meer bang, hè? Nee, in het begin wel een beetje. Hoe lang doen we erover? Een kleine tien uur. Oh, dan zijn we nu ongeveer halverwege. wegen. Een tien voor rekenen. Ah, point of no return. Kijk eens aan. ...in een boekje gelezen? Ja. Hoe heb jij leren vliegen, Phil? Zoals een zoon van een garagehouder heeft leren autorijden. Mijn vader was vliegtuigconstructeur. Ah, vandaar. Hoezo vandaar? Ik zat me net af te vragen of je, je dit kunt veroorloven... ...alleen maar door tegen een balletje te slaan. Zij zeg, zeggen, ho, ho, wacht eens even, balletjes slaan... Je suis top of the bill, madame. Ah, pardon. Nee, vergeet niet, als ik ergens speel, dan komen er honderden mensen kijken. Daar wordt zwaar aan verdiend. Televisierechten, reclame, noem maar op. Dan mag ik mijn deel er ook wel van hebben. <laughs> Daarbij. Wat is dat? Niets. Moment. Motorstoel? Nee, nee, niks bijzonders. Zo. Zie je wel? Niks aan de hand. O, wat was dat? Nou, oh, mijn eigen schuld. Mijn tank is leeg. Leeg! En we zitten midden. Er niets aan de hand nou, ik heb nog een volle reserve. -tank. Maar je zei dat we pas al verwegen zijn. Ja. Oh. Je bent toch niet helemaal gerust, hè? Ik zie het aan je. Uh, kunnen we het halen met die reserve-tank? Oh, makkelijk. Nou, trouwens, uh, nou, als we het niet zouden halen, dan zetten we de kist netjes op de golven, blazen we een dinkie op, gaan we gezellig een paar uurtjes ronddobberen tot ze ons opkomen pikken. Ah! Oh. Wat een vooruitzicht. Maar hoe kan die tank nou eigenlijk leeg zijn? Eh, uh, het is eigen schuld. Brandstofmeter is al een paar dagen kapot. Ja, bij het tank in Londen heb ik vergeten om te vragen om dat ding te repareren. Dus stom. Uh, nou. Noor, geef me, geef me die kaart eens aan. Maar, uh, uh, die, ja. die, ja, vouw eens open. Uh. Ja. Waar zijn we nu? Mm, hier. Moeten we dat hele stuk nog? Dat redden we nooit, maar... Jawel, jawel. Als we zo zuinig mogelijk doen, dan halen we het best. Alleen, ik zal van koers moeten veranderen. Kijk, nou, zo moeten vliegen. Recht toe, recht dan? Ja. Waarom heb je dat dan niet vanaf Londen gedaan? Waarom al die gekke afwijkingen? Wat iedereen dat doet. Ik heb wel eens van luchtcorridors gehoord. wel. maar wat bedoelen ze daar precies mee? Nou, kijk. Het is boven de oceaan zo druk, dat ze richtingsverkeer hebben ingevoerd. Ah. Door deze corridor gaan alle toestellen van Europa naar New York. Mm -hmm. Dat vliegt allemaal in dezelfde richting ook nog onderverdeeld in verschillende hoogten. Die grote jets bijvoorbeeld, die vliegen op 10 en ik meen zelfs de Concorde op 20 kilometer hoogte. Uh -huh. Zo heeft niemand last van, uh, van tegenleggers. Uh -huh. De vliegtuigen die van New York naar Europa gaan, die volgen hier, deze corridor. Dus ook zo met de boot. Uh -huh. Zie je wel, dit zijn hier de, de scheepvaartroutes. Dus over dit stuk oceaan gaan nooit vliegtuigen of varen naar schepen. Uh, nee. nee, als je daar in een bootje zit, nou weinig kans dat je dan iemand ziet overvliegen of iets ziet langsvaren. Uh -huh. Er zijn schrijvers die daar hele verhalen over fantaseren die daar hele mysterieuze dingen laten gebeuren over spoorloos verdwijnende schepen, en vliegtuigen en zo. Ja. En over dat stuk ga jij nou vliegen? Ja, ja, dat moet ik wel want we hebben grote kans een nat pak op te lopen. Ik zal trouwens even mijn koersverandering doorgeven. Hallo Kennedy Control, hallo Kennedy Control. Dit is de HBITO, HBITO. Ontvangt u mij over Kennedy Control hier, HB ITO, positie 3540, Westerlengte 5325, Noorderbreedte. Positie 3540, Westerlengte 5325, Noorderbreedte. Het brandstofprobleem, ga over op koers 240, ga over op koers 240, recht op jullie af. Over. Hier, Kennedy Control, hier, Kennedy Control, HB ITO 3540, BL, 5325, NB, over op koers 240, Roger. Correct, Kennedy Control, over en sluit hem maar. Oké, okay, daar gaan we dan. Tenniskampioen Phil Brandt bestaat nog steeds onzekerheid. Hij zou deelnemen aan het World Cup toernooi in Philadelphia. Daartoe vertrok hij vroeg in de middag in zijn privévliegtuig van Heathrow, vergezeld door de Franse journaliste Moira Feillet. Het laatste dat van de tennister gehoord werd, was een radiomelding toen hij zich midden boven de Atlantische Oceaan bevond. Daarin deelde hij mee dat een brandstoftekort hem dwong zijn koers te wijzigen. Zoekacties zijn in volle gang. Dit gebied, dit stuk oceaan waar we nu over vliegen, is dat de beruchte Bermuda Driehoek? De wat? De Bermuda Driehoek. Waar al die geheimzinnige uh, dingen gebeuren. Schepen die spoorloos verdwijnen. Vliegtuigen die worden opgeslokt door de wolken. Ja, ja. Oh, jij hebt dat boek dus ook gelezen van uh, ja, Berlitz. Ah, ja, Berlitz, Charles Berlitz, Berlitz. Berlitz. Onzin, Moira. Het is toch allemaal kletskoek? Ik ben er verschillende keren overheen gevlogen. Nooit wat van gemerkt. Trouwens, dat gebied ligt een stuk zuidelijker. Huh? Hallo, HB-ITO. Hallo, HB-ITO. Dit is HB-ITO. HB-ITO, meldt zich. Vriendelijk verzoek HB-ITO, koers. Ga op 190, vliegen. Grapjas. Wie ben je? Koers 190, meneer Brent. Maak je eerst eens fatsoenlijk bekend. Wie ben je? Is dat een bedreiging? Een advies, meneer Brent. Een vriendelijke raad. Je kan de pot op. Ja, ja zeker weer zo'n grapjas van een of ander schip die zich zit te vervelen. Hoe weet jij dat? Dat weet ik niet. Maar wat of wie, wie kan het anders zijn? Een kaping. Een kaping? Mij? Ons? Jou? Mij? Ach, kom daar toch. Ik vind dat niet zo om te lachen, Phil. Je vader heeft er waarschijnlijk heel wat geld voor om jou terug te zien. Hij heeft geld genoeg, dat weet iedereen. Ver... Zou dat er... Ach, wel nee. Zeg, hé, hey, onbekende. Volgens ons advies op, meneer Brent. Koers 190. Wat wil je? Is dit een kaping? Zo zou je het kunnen noemen. Wat vraag je? Koers 190, meneer Brent. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik bedoel, hoeveel poen wil je hebben? Lazer op, man. U is verstandig, meneer Brent. Kijk eens naar uw kompas. Gek. Dat draait als een gek. Dan vlieg ik dus zonder kompas. Wat zegt u? Ik heb geen kompas nodig. Ook geen motor. Krijg nou. Onderver? Overtuigd, meneer Brent. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik geef me gewonnen. Koers 190. Koers 190. Wacht maar tot ik jou in mijn vingers krijg, mannetje. U zult straks totaal anders over ons oordelen, meneer Brent. Haal nu geen domme streken meer uit, zoals Kennedy Control controle oproepen of zo. Vanaf nu is uw radio trouwens dood. Ik roep u straks wel weer op. Hallo, Kennedy Airport. Ah. Hij heeft gelijk. Zo dood als een bier. Vlieg je de koers die die vent opgaf? Ja, wat kan ik anders? Hoe doe je dat? Nou, op mijn kompas. Verrek, dat ding werkt weer. Phil, kunnen wij op die koers land halen? Ik bedoel... Nee. Nee, jij ja. je het vraag. Daar heb ik geen brandstof genoeg voor. Ze sturen ons dus... We komen dus ja, in ja, ja, zee ja, terecht, wacht, Phil. wacht, wacht, wacht. Probeer op de noodfrequentie. Hallo Kennedy Control. Hallo Kennedy Control. Hoort u mij? Ha Hallo Kennedy. Niets, geen donder. Mayday. Mayday. Hoort iemand me? Dit is HBITO. Hoort iemand me? Niets. Niets. Koers 190. We zien wel waar we terechtkomen. We gaan met tennis toernooi. Wat? Denk jij daar aan? Sorry. Moira, sorry dat ik je heb meegenomen. Ben nee, je bang? Bang. Ik weet het niet. Maar onzeker voel ik me dat wel. Kapers die het niet om geld te doen is, dat. dat zijn meestal politieke avonturiers die voor niks terugdeinzen. Jij bent wel. Ja, zeg het maar, zeg het maar. Ik ben bang. Ik ben doodsbang. Mensen die op afstand je kompas onklaar kunnen maken, die. die je motor stil kunnen leggen. Ik. ik ben doodsbang. Veel. Veel kataris. Waar? Daar! Tegen de wolken aan. Vogels. Meeuwen. Hoe kan dat midden op de oceaan? Ja, het gebeurt wel dat ze schepen volgen heel land zelfs. Maar, maar we zitten hier honderden mijlen van de routes van, van, van land. Kijk nou eens. Wat? Waar? Die streep daar op mijn radar. Dat, wordt, dat, dat kan niet anders. Dat moet een kustlijn zijn, Moira. Midden in de oceaan een kustlijn? En je zei dat we midden op... Ja, en dat op geest... zitten we ook. God, het wordt hoe langer hoe gekker. K kun je niet van het begin af verkeerd gekoers hebben? Ik bedoel, uh, dat kan Newfoundland zijn of Groenland. Ja, maar... Wat wil ook? Europa? Je bedoelt dat ze al veel eerder aan mijn kompas geknoeid hebben... ...voor we het in de gaten kregen? Ach, wel. Nee, morgen dat kan niet. Dan zouden we Kennedy Control toch nooit hebben kunnen horen. Ik begrijp daar geen ton meer van. Wat is dat daar dan? Ja, weet jij het? Een onbekend eiland. Een stuk land dat niet in kaart gebracht is, kan niet. Ja, wat is dat dan? Geen idee. We duiken onder de wolken. Dat wil ik zien. meter. Ze hebben ook een hoogtemeter geknoeid. Moira, dat zijn gevaarlijke jongens. Gevaarlijke lui. Heb jij een wapen aan boord? Oh, alleen een onnozel seinpistool. Die kustlijn komt steeds dichterbij. Kijk, verdomme dat het, het zicht beter was, die rotwolken. Daar, daar is de kust. Neem foto's, Moira. Die zullen we later nodig hebben ja. als, als, als bewijs. Niemand zal ons geloven. Met die foto's wel. Ik zal het doen. Het is toch een gek, dit. Dat kan helemaal niet. Er is hier niets. En toch... toch is het er veel. zo zover je kan zien. En nog geen onbedullig eilandje ook. Wedden dat onze vrienden willen dat ik de kist daar neerzet. En doe je dat? Dan heb ik keus. En nou eens. Een vliegveld. Wat een startbanen. Zijn patroon heb ik nog nooit eerder gezien. heb Zie je dat? Die vliegtuigen? Types die al lang niet meer vliegen. Kijk daar! Een Lancaster uit de oorlog. En... Kijk nou eens, een Piper Cup! En dan. Wel, meneer Brant. Het zal niet lang meer duren of we u als gast begroeten. De radio, de radio werkt weer. Nou, pak ik ze. Hallo, Kennedy Control. Hallo, Kennedy Control. Dit is HBITO. Hoort u mij over? Dit is Kennedy Control. Ah. Me door. We hadden u nog zo gevraagd geen domme dingen te doen. U bent een doordouwer. Maar dat is juist een van de redenen waarom we u graag hier willen hebben. Loop naar de hel. Waar moet ik landen? Op de baan waar u recht op aanvliegt. Oké. Okay. Herken je niets? Nee, niets. Kijk daar eens. Een dorp. Het moet een dorp zijn. Ja, een nederzetting. Zie je hoe strak, hoe, hoe rechtlijnig alles is? Dat is het luchthavengebouw, dit is allemaal in camouflagekleur, alsof het nog oorlog is. Nou wil ik toch wel eens weten wat dat allemaal betekent. Geef je je zomaar zonder meer op? Ja, eens kijken, ik heb geen benul hoe het daar beneden zijn zal. Hé, hey, leg die camera weg en pak dat zijpistool. Ja, wat moet ik dan mee? Al te opdringerige mensen op afstand houden. En jij, wat ga jij doen? Eerst die kist goed op de grond zetten. Het ontvangstcomité. Nou, als ze dichtbij komen, dan dreig je met het pistool. Is het geladen? Ja, geen pink. Dit is een avontuur voor je. Nou, doe dan maar wat ik zeg. En bid met me dat die pomp daar niet droog staat. Wil je tanken? Ja, in ieder geval proberen. Dat redt je nooit zo snel, Phil. Dat, daar is buit. Drink, ouwe jongen. Drink zo als je kan. Schiet op, Phil. Je kan niet, vlugger. Ze zijn er Phil. Erg onverstandig van u, meneer Brandt. Daar hebt u straks alle tijd voor. Probeer nou eens te begrijpen dat u hier helemaal geen kwaad willen doen. Dat zal best, maar ik betwijfel toch enigszins uw goede bedoelingen. Nog één stap en die dame daar schiet één van jullie hoop. Erg onverstandig, meneer Brandt. Nogmaals, ik dacht dat we onze macht al voldoende gedemonstreerd hadden. Je zal nog heel wat moeten demonstreren voor ik overtuigd ben. Ik ga waar ik wil gaan en dat is toevallig niet hier. Wat kwaadjoko, ga je doen? Kwaadjoko. Wat ga je doen? Wegwezen! Dat lukt je nooit, dat kan niet! Dat kan wel! Die stomme, smoele Moira. <laughs> Daar hadden ze niet voor terug. Ze dachten zeker dat ik braaf zou doen wat ze zeiden. Nou, dat kennen ze me niet. <laughs> Tank vol, wegwezen. Goed, hè? Wat is er? Wat heb je? Wat ga je nou doen? Nou, gewoon wegwezen zo snel mogelijk. Je hebt geen schijn van kans. Oh, Oh dank je. Mooie gezellig. Oh, sorry, Phil. Ik, ik, ik wil, ik, ik kan helemaal. Zie je het niet meer zitten? God, zie je het niet meer zitten? Een of andere baas geeft me de opdracht een tennistoernooi in Philadelphia te verslaan. Mij, die geen barst van tennis af weet. Versier een interview met de grote favoriet en lady keller Phil Brent zegt hij. Ik mis mijn lijnvlucht. Krijg een lift aangeboden in een privévliegtuig van, ja, juist, van diezelfde Phil Brent. Dom vakgeluk. Halverwege midden boven de oceaan brandstofgebrek. Andere koers. Over een gebied waar niemand vaart. Geen... Over een gebied waar niemand vaart, geen vliegtuig koerst. Onbekende stem over radio die ons dwingt op onbekend stuk land midden in Atlantisch Oceaan te landen. In plaats van rustig op ontvangstcomité te wachten, tankt meneer Brent als de donder zijn tank vol en smeert hem. En nou vraagt diezelfde meneer Brent mij, zie je het niet meer zitten, mijn god, veel! Ja, dus, uh... Dat is toch niet zo stom! Ze kunnen al je instrumenten onklaarmaken, je kompas laten tollen, je motor stilzetten. Ze kunnen alles veel. Ze hebben hun volkomen in hun macht. Dat wil ik dan nog wel eens zien. Denk eens het uit. Wat is dat? Kun je niet hoger komen? Dat wil ik niet. Dat wil ik juist niet. Hoe lager ik vlieg, hoe meer kans ik heb om buiten het bereik van hun radar... ...en weet ik veel wat allemaal nog meer te blijven. De instrumenten... Oké, oké, oké, die doen het niet. Nou en? Nou maar zonder. Nou dan maar, dan maar op het zonnetje koersen. Welke zon? Goeie vraag, ja. Die rotwolken luister, nou, we vliegen gewoon net zo lang tot we buiten hun bereik komen. Kom op, nou, vertrouw er maar op mij. Ja, nou, wat had ik anders moeten doen? Afwachten tot ze me in gijzeling konden nemen en dan pa maar schuiven. Ik weet het, het niet veel, ik weet het echt niet. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat we zomaar aan ze kunnen. U een ons... heel onverstandig, meneer. veel? U begrijpt blijkbaar nog steeds niet in welke situatie u bent. Dat nemen we u niet kwalijk. Als u nu rustig een keer maakt. Zullen we dit stomme gedoe van u vergeten? Ach, nou, dat is aardig, zeg. Zie je nou wel dat soms in een macht... Zie nou niet! Ik verdomme het om om, om, om zomaar over te geven. Dan vraagt u erom, meneer Brent. U heeft het zelf gewild. Oh, we vallen! We vallen! Dalen, we moeten dalen. Ja, wat, wat moeten we doen? Show je goed vast. Grijp dit ding hier onder je stoel. Ja. Ik krijg hem niet los. Dus dat moet trekken. Nee. Ik kan het stuur niet loslaten. Ja, los. Oké, okay, mijn rek het. Ja, wat? Rek tennis het, tennisrek Wat kan mij dat rond in? Ik... Pak het, doe wat ik zeg. Mijn god. Oh. Naar buiten, snel, we zinken. En je zei dat er... Trek aan dat koorstje niet hier binnen buiten. Ja, Nu. Nu. Kruip erin! Ja, jij ook! Snel! Ja, ja, ja pak aan! Radio, kaartenmap, ja. kijker, eeh, uh, seinpistool, ratsoen... lekker. rekken! Oh deze ja, zou ik er toch nog vergeten? Dat schiet op die kist, Zing! Hier, niet hou vast! Roeien, als een gek roeien, anders worden we meegezogen! Wat Zing, het snel! Ja, weg is hij al! Blijf roeien! Ja, wil ik die kast uit? best! Uh, dat is best! Weet ik veel! O, het is waanzin wat we doen veel, het is complete waanzin! Ja, wat doe je dan? Heb je een beter idee? Nee! Nou, doe dat kletst, dan kletsen, niet zeur, dan niet aan Iemand zal ons wel komen op, ik. Dat zie je. In dit gebied waar nooit iemand komt. Voor ons wel. Hoeveel dagen zijn er dan zoenen? Twee, drie, weet ik veel. Weinig. Genoeg. Ja, dat hoop je. Het wordt al donker. Als het goed donker is, voor ze ons in de gaten krijgen, zijn we gered. Gered. Uit handen van die kapers, bedoel ik. En dan? Dan bobberen, drijven we met z'n tweeën heel romantisch in het donker. Maar gepliezen op. Als dat zou kunnen... Hey. Phil! Phil! Ja, wat is er? Wat wakker, Phil! Ik sliep, wat, wat is er? Daar! Oh, het is hartstikke donker. Infrarood, nachtkijk. Jullie vrouwen hebben ook dat werkgelegd. Zei je. Een vissersboot. Dan zijn we gered. Tenminste, als hij ons ziet. Die heeft ons al lang op zijn radar. Vaart recht op ons oh, af. Of viel dan zijn we gered. En waarom reageer nee, nee, nee. je zo lauw? Ze denkt toch niet dat het de anderen zijn? Ik weet niet wat ik denk. Maar we kunnen toch niet eeuwig blijven zwalken? We hebben al geen keus meer. Hier! We gooien het touw, oké? Okay. Pakken. Hebben! Inhalen! Kallen! <tie> welkom aan boord, dame. Haha, <tie> u zit er behoorlijk voor zo'n Ja, dank u. Dank u voor het welkom. U ook, welkom. Kijk eens, zijn is mijn naam. Hoe? Jurgensen. Ah, juist. Uh, dit is uh, Moira Voyette. Moira, vind je? Ja, ik, en ik ben Phil Brent. Nee, toch? Brent? De tenniser? Ja, dat ben ik. Man, de hele kustwacht zoekt naar je. Welke? De Amerikaanse. Ach, ach, ach. Nooit gedacht dat ik op mijn oude dag nog drinkelingen zou oppikken. En wat voor? Straks kom ik nog op de tv. Schipper, hoe heeft u de beroemde Phil Brent gevonden? Nou, wanneer gewoon hè? Hij kwam ineens met radar radarscherm binnen. <laughs> en toen ben ik hem gaan ophalen. Ja, wat staat ik te kletsen? Ben! Schipper? Een pot hete koffie, Ben! En een kruikrum! Nou, dat zal de beste in willen, als ik jullie zo eens bekijk. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Uh... Uh, Jurgensen. Maar noem me nog gewoon schipper, dat doet de bemanning ook. Kom mee. In mijn jij is het beter dan hier aan dek. Let op de trap! Die kan wel eens glad zijn. Zo. En maak het je makkelijk. Voor zover dat in een kajuit mogelijk is. Hier. Deze stoel is nog de meest comfortabele, mevrouw. Waaraf feeën. Oh, Dat is een mooie naam. Als een klokje. Het lijkt even geleden dat we een vrouw hier een woord hadden. Wille. Kom hier, schepen. Mooi. Zeg daar meneer Ben. Het is een haakje, Schipper. Heeft hij al doorgegeven dat hij ons opgepikt heeft? Nee! Nou, je zegt stom. Ben, laat Franklin zijn dat we twee man hebben opgepikt. Phil Brent, de tenniskampioen en mevrouw... Feijer, Lara Feijer, F-A-Y-E-T. Heb je dat begrepen, Ben? Hai, Schipper. Zo. Nou, vertel eens. Dan schenk ik intuïtie. Ja, nou, eh... Maar met het begin beginnen. Ik ben in... Londen gestart, met mijn eigen vliegtuig. Zo, zo. Hoezo, zo, zo. Het, is een, nou ja, het was een behoorlijke kist, waarmee ik makkelijk over kon vliegen. Dat heb ik meer dan eens gedaan, trouwens. En een of andere klungel, die had mijn tank maar half gevuld. Haha. Nou, dus moest je hem hier ergens neerzetten. Uh, ja. ja, zonk als een baksteen, trouwens. En heb je wel geluk gehad, trouwens ook, dat ik jullie zag. In dit deel van de oceaan is weinig vaart. Weet ik. En uw vrouw, uh, u bent toch... Uh... Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik miste mijn lijnvloed in Londen en kreeg van Phil een lift. Mm -hmm. <laughs> een mooie lift. <laughs> ja, u dat wel. <laughs> Hoe lang hebben jullie gezwalkt? Sinds vanavond, nou ja, beter gezegd gisteravond, hebben We hebben tenslotte alweer een nieuwe dag. In de laatste wereldoorlog. Nou hoor, uh, laatste. In de wereldoorlog voer ik in een konvooi. Ben ik twee keer getorpedeerd. Twee keer. De eerste keer zaten we tien dagen in een sloep voor zo'n ons En de tweede keer drie weken... Drie volgende weken. Nou, op één been kan je niet lopen. Eh, hier, mensen. Alsjeblieft. Dank je wel. Proost. Ja, proost. Eh, Fout. Nee, nee, nee, fout. Dat moet je in één keer naar binnen gooien. Zo, daar word je lekker warm van. Daar gaat ie. Eén, twee. Zo. En nou, onder de wal en alle koude verder uitslapen. Het spijt me, maar ik heb hier aan boord maar één passagiershut. Dat moeten jullie maar voor lief nemen. Hahaha, voor lief, Ik moet op mijn woorden passen. Of hebben jullie bezwaar, Eén van jullie? Ach, meneer Brent is als topsporter de deugdelijkheid zelfde. Oh ja, zo, je schijnt me te kennen. <lacht> uh, Eén vraag, schipper, wat is uw koers? Mijn koers wordt nu recht toe recht dan naar die hut om jullie de weg te wijzen. Volg me maar. Ah ja, maar u bedoelt natuurlijk wat de koers van het schip is. Exact. Wel, onder normale omstandigheden zouden we hier nog zo'n weekje wat blijven vissen... Maar nou ik zo'n belangrijke vangst heb gedaan... ...lijkt het me verantwoord de stevenen te wenden... ...en direct koers te zetten naar het vasteland. Vindt u ook niet? Schipper, wat ons betreft is dat de beste koers. Daar dacht ik al. Zo, dit is hem. Oh. wat dacht je daarvan? Prima. Prima, schipper. Uh, ja. ja, best. Ik uh, bedoel ook wel prima. Uh, dat dacht ik ook. Uh, die kast hier zijn droge kleren. Of ze passen, dat weet ik niet. Maar we kijken hier niet zo nauw aan boord. Als jullie wat nodig hebben, dan brul maar. Oké? Okay? Oké, okay, schipper. En uh, nog bedankt voor alles. Akkoord. Welterusten. Welterusten. Goedenacht. En? Wat bedoel je? Waarom kijk je zo? Ik zal het je niet moeilijk maken. Stil maar. En wat is het? Heb jij ooit wel eens eerder op een vissersboot gezeten? Nee, nooit. Aha. Nou, ik wel. En ik weet Texas goed dat zo'n boot naar vis stinkt als de hel. Oh ja? Mm -hmm. ik, ik raak hier niets? Nee. Sterker nog, ik heb nergens aan boord wat geroken. Nou, ik zeg Ik ook niet. Precies.